Terug bij Peaceful Radio, aflevering 713. En we zijn U2 begonnen met The World's War van Lisa Lynn en Aria Frankfurter. Mooie, ingetogen muziek, tot ons gekomen via oshow.nl. Het oorspronkelijke label is New Earth Records.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 In Zwitserland is een duiker omgekomen die zonder zuurstof zo ver mogelijk onder het ijs wilde zwemmen. Tijdens een training voor een recordpoging gisteren met een paar andere duikers kwam hij niet meer boven water. De man van 42 werd onder het ijs gevonden in het meer bij Davos. De wereldrecord